In een internationaal onderzoek naar beleggingsfraude zijn vier Nederlanders aangehouden. Ze zijn volgens de FIOD betrokken bij het bedrijf Quality Investments, dat op grote schaal fouten zou hebben gepleegd met Amerikaanse levensverzekeringen. Wereldwijd is er voor miljoenen euro's beslag gelegd op huizen, auto's, dure horloges, boten en een vliegtuig. Beleggers hebben zo'n 200 miljoen euro ingelegd bij Quality Investments. In de voorstad van Parijs zijn bij een woningbrand zes vluchtelingen omgekomen. Het huis werd illegaal bewoond door zo'n 30 vluchtelingen uit Tunesië, Libië en Egypte. De brand in de gemeente Pantin brak vanochtend vroeg uit. De Franse minister van Middellandse Zaken heeft inmiddels een bezoek gebracht aan het uitgebrande pand. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een kaars geweest. De brokstukken van de ontplofte kerson op het strand van Rittem worden vandaag opgeruimd omdat er een onveilige situatie door is ontstaan. Volgens de gemeente Vlissingen klauteren kinderen op de betonnen resten. De ontplofte kerson is inmiddels een trekpleister. Veel mensen gaan naar het strand van Rittem om een kijkje te nemen. De kerson ontplofte vrijdagavond door een zeer zwaar explosief. Wie die heeft geplaatst is nog altijd onduidelijk. Het weer dan nog, zonnig temperaturen, 20 graden in het noorden. En dan gaat op 24 in het zuiden. Tot en met het weekende blijft het zonnig en warm na zomerweer. Dit was het. En dan... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A10, de Ring West richting Zaanstad. Tussen Ostorp en de Koentenol 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Want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 I've been hurtin', but there's no way out. I've been hurtin', but there's no. 6.9 is zon, zee, Zandvoort en Top Hits. Yum. the drum. Ik niet weet En voor niets had ik Een oplossing Behalve Dan bereid Niet Daar me manier Interesseert Maar wat weet Ik er nou van Soms Dacht ik stel Nou dat En dat was het wel